Bonenbakker met het NOS -journaal. De EU beschouwt de VS nog altijd als een volwaardige bondgenoot, ook na de dreiging om Groenland in te nemen. Die boodschap geven de 27 lidstaten na een speciaal ingelaste EU-top. Commissievoorzitter van der Leyen prees de eenheid en vastberadenheid van de EU in de kwestie Groenland. We waren standvastig zonder te escaleren, zei ze. Volgens van der Leyen heeft dat ertoe bijgedragen dat de kou nu uit de lucht is... al erkenden ze dat ook NAVO-topman Rutte een belangrijke rol heeft gespeeld. De EU-landen willen graag met de VS blijven samenwerken... onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. In het noorden van het land geldt code oranje vanwege gladheid door IJssel. De waarschuwing geldt in Friesland en Drenthe tot 7 uur vanochtend... en in Groningen en op de Wadden tot 9 uur... In Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Gelderland geldt code geel. Er komt nog geen concurrentie op het spoor tussen Groningen en Zwolle. Arriva had na lang lobbyen toestemming gekregen om daar treinen te laten rijden... maar ziet er voorlopig toch vanaf, meldt RTV Noord. De reden is dat Arriva een vergoeding wil voor studenten die gratis met de trein reizen. Anders is de lijn volgens het bedrijf niet rendabel. Maar of die vergoeding er komt is heel onzeker. Arriva was van plan om elk uur een sneltrein te laten rijden... tussen Groningen en Zwolle. FC Utrecht heeft in de Europa League thuis met 0-2 verloren van KRC Genk. Daarmee zijn de Utrechters uitgeschakeld voor de volgende ronde. Go-ahead Eagles verloor in Frankrijk met 3-1 van Nice... en heeft nog een kleine kans op een vervolg in de Europa League. Eerder op de avond wist Feyenoord wel te winnen. In de Kuip werd het 3-0 tegen Sturm Graatse uit Oostenrijk. Het weer. Lichte regen trekt over het noordoosten. Daar kan het ijzelen met gladheid als gevolg. Overdag droog en geregeld zon. Bij 0 graden in het noorden tot lokaal 10 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Wil je weer als ooit begeren? Al die dromen, ons ontnomen, allang vervlogen in de nacht. Is er nog een eigenheid, is er slechts de slechtste eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht opnieuw nieuw begin.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 Net 106 FM 106.9 FM with the, yeah. the only getting